De AIX stond rond kwart voor vijf 1,4 hoger op 281. Behalve de beurs in Parijs zijn er ook op andere Europese aandelenbeurzen weer plussen te zien. De Dow Jones-index is anderhalve procent hoger geopend, maar de handel blijft wel nerveus.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 Aan de noordkant van Nijmegen zijn prehistorische voetstappen ontdekt van een volwassene en van een kind. De voetstappen zijn ontdekt in de oever van een geul die daar vroeger is geweest. Archeologen denken dat de volwassene en het kind daar tussen 2500 en 1000 voor Christus hebben gelopen. De volwassene droeg waarschijnlijk een soort schoeisel. Het kind was op blote voeten. Van de stappen zijn gipsafdrukken gemaakt om ze te bestuderen. De vindplaats aan de noordkant van Nijmegen is weer dichtgegooid. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond veel bewolking met hier en daar een bui. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen bewolkt zijn enkele buien. In de middag ook kans op onweer. Alleen in het noorden droog en af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. In het weekend wisselvallig en vooral op zondag veel regen. Ja, ANWB-verkeersinformatie en door die regen staat er in totaal nu 77 kilometer file. Maar ook door de werkzaamheden op de A20 rond Rotterdam staan er veel files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk 7 kilometer file. A9 ook maar richting Diemen bij knopend Holendrecht 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 5 kilometer file. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenissen en Rotterdam-Scharloos 7. En ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 7 kilometer file. Tussen Knoop het Terbrechtseplein en Spaanse Polder. Dat komt door een ongeluk. Dan zijn er zijn daar twee rijstroken dicht. Als laatste de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Drie kilometer tussen afrit Noordwijkerhout en Voorhout. Dat kwam door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Goedemiddag, vooralsnog hebben we groene pijltjes op Wall Street en op de Europese beurzen. Toch blijven de aandelenmarkten volgens handelaren nerveus. In Frankrijk doken de aandelen van de banken gisteren flink naar beneden, dat is wel enigszins gekalmeerd. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, waar komt dat door? Nou, het is iets gekalmeerd inderdaad, hè. De, de cijfers zijn groen zoals je zei inderdaad, de beurs is wat rustiger. En ook die banken hebben een deel van het verlies van gisteren goed gemaakt. Ja, mogelijk is dat dank aan het offensief van de Tweede Bank van Frankrijk, Société Générale. Die bank was tist, natuurlijk gisteren het doelwit van geruchten, hè, dat ze er slecht voor zouden staan aan de rand van het faillissement. Maar de topman, Frederik Oudéa, van die bank, die heeft vandaag verschillende interviews gegeven om die geruchten allemaal de kop in te drukken. Zijn vormen, wilt, extreem, uh, nocule, het zijn die, vous voulez de een beetje te Er is de speculatie op deze sujets. er geen fondement is. Odea zegt dat het zijn schadelijke geruchten die niet gebaseerd zijn op de feiten. Maar toch krijg je dan beleggers die bang worden en gaan speculeren. En hij, de topman van Société Générale. herhaalde nog eens dat zijn bank er gezond voor staat. en vorige week ook nog mooie winstcijfers publiceerde. En er is angst over de banken. Er is ook wel een beetje angst over de Franse economie. Wat zijn nou de financiële risico's van Frankrijk? Frankrijk, waar de beleggers zich zorgen om maken, even los van die banken. Nou ja, voor banken laten we dat niet vergeten wel. Hè. Er zijn wel degelijk risico's voor die banken... met name omdat ze veel schuldpapier in bezit hebben van Italië en Spanje. En dat zijn juist de landen die wel in de gevarenzone zitten... en mogelijk hun schulden niet terug kunnen betalen. De grote Franse banken hebben tientallen miljarden uitstaan... aan Italiaans en Spaanse staatsobligaties. Dus als die niet terug worden betaald, dan zitten zij met de gebakken peren. Nou, ook de Franse overheid loopt trouwens risico. Hè. Er is een grote staatsschuld in Frankrijk, een groot begrotingstekort... en een hele matige economische... Groei. En juist die combinatie van factoren leidt ertoe dat de kredietbeoordelaars Frankrijk nauwlettend en ook heel kritisch volgen, hoewel het land nu nog steeds een triple-A-status heeft, de beste beoordeling. En de president Sarkozy die onderbrak gisteren zijn vakantie voor spoedoverleg met zijn ministers. Wat is daar het effect van geweest? Kan je dat meten? Nou ja, het effect is geweest dat hij een beetje misschien de druk van de ketel heeft gehaald... als het gaat om dat wantrouwen ten opzichte Franse, van de Franse overheidsfinanciën. Pikant is wel dat er net een onderzoek is gedaan... met een vervelende uitkomst voor de president. De Fransen hebben er heel weinig hoop op... dat hij de crisis kan oplossen voor de Fransen. Ze denken zelfs dat Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, dat beter kan. O, oh. <laughs> ja, daar het, gaat ze niet IM... ego. Precies, dat ze denken zelfs dat het IMF en bedrijf ook... nog beter in staat zijn om de problemen op te lossen dan hun eigen president. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de rechtse Sarkozy... met nog maar acht maanden te gaan voor de volgende presidentsverkiezingen. Ik zou zeggen, nog een keer die vakantie onderbreken. <laughs> de, hij komt in ieder geval volgende week weer terug. Want dinsdag is er overleg in Parijs met Angela Merkel. Dan komt die enquête ongetwijfeld niet ter sprake hoor, Maar ze gaan wel praten over een gezamenlijke aanpak van de crisis Dan in Europa. Dan zullen wij zien wie de sterkste is. Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. En voor die stabiliteit van de financiën in Frankrijk... is Italië dus heel belangrijk, zoals Frank zei. Eh, of Italië schuld in kan lossen. Of Italië een beroep moet doen op het Europees noodfonds... als dat wordt uitgebreid. Dat heeft allemaal effect. De Europese de centrale bank wil dat het niet zo ver komt en dat Italië snel gaat hervormen. De minister van Financiën Tremonti sprak vanochtend parlementariërs toe hierover. Andrea Vrede in Rome. Andrea, het mooiste is natuurlijk als hij met concrete invulling komt, Tremonti, maar dat deed hij niet. Nee, eigenlijk helemaal niet. Hij heeft nauwelijks iets gezegd wat we niet al wisten. Het bleef, bleef echt bij algemene bewoordingen. Uh, hij heeft wel iets concreets gezegd. Hij vindt dat het begrotingsevenwicht in de grondwet moet worden opgenomen. Dan kan Italië nooit meer de stoute jongen zijn... en dus nooit meer eh, een begrotingstekort creëren als het in de grondwet staat. Ja, verder, wat zei hij nog meer? Uh, beleggingen moeten, de winst op beleggingen moeten meer belast worden. Dus een, toch een belasting invoeren. Maar ja, toen hij het had over het korten van de alle ambtenaren salarissen... toen slikte hij een uur na die toespraak voor het parlement... Maar weer meteen die, die uitspraak in. Dus er gebeurt niet echt zoveel. En dat is eigenlijk ook wel te verklaren. Want op het moment dat Tremonti met duidelijke concrete invulling komt... dan valt iedereen eroverheen. Dus dat gaat hij pas bewaren tot het moment dat het een wet is... en ze er niet meer tegen kunnen protesteren. Ja, als, als het een wet is, dan uh, moet de coalitie er natuurlijk niet overheen vallen. Hè? En je hebt natuurlijk wel Bossi bijvoorbeeld, die, die vrij kritisch is. Hoe, hoe wil je het uh, met Bossi gaan regelen? Ja, een van de grote problemen is, en het is eigenlijk iedere keer weer duidelijk, ook met de gesprekken gisteren met de sociale partners en de regering, is dat de regering het eigenlijk gewoon niet echt weet. De regering maakt de indruk dat men intern enorm verdeeld is. Berlusconi bijvoorbeeld, die heeft altijd gezegd, uh, de, de, ik wil niet aan de portemonnee van de Italianen komen, dus geen hogere belastingen. Met andere woorden, een eurotax, een eenmalige eurobelasting om de euro te redden. Ja, nee, dat mag je niet doen. Vermogensbelasting invoeren, nee, dat wil hij ook niet doen. Bossi, zoals je al zei, heeft ook enorme problemen, want wil niet dat er aan de pensioenen gekomen wordt. Bossi heeft natuurlijk zijn kiezers in het noorden zitten. Daar zit veel industrie, daar zitten heel veel werknemers, arbeiders... die tegen hun pensioen aan zitten, zijn kiezers. En die willen niet, natuurlijk niet gaan vertellen... dat ze nog vier of vijf jaar langer op hun pensioen mogen wachten. Dus het is een grote puinzooi binnen in de regering... en ze zijn er echt niet uit. En dat uh, zal de markten vast geen goed doen. Wat is het plan de campagne? Hoe, hoe willen ze nu verder gaan? Nou ja, ze zullen voorlopig nog even door blijven konkelen. Berlusconi heeft gezegd 16 augustus... en dat is de dag na de belangrijkste feestdag van de zomer... 15 augustus, Maria Hemelvaart. 16 augustus komt de regering bij een ministerraad... met het concrete plan, een wetsdecreet, en dan komt het dus echt. Of, zei die vandaag ook alweer, misschien doen we het wel iets eerder. Met andere woorden, het is eigenlijk heel erg onduidelijk. Het enige wat heel erg boven water, is, boven water staat... dat is dat er moet iets gebeuren, en het moet snel. Links of rechtsom. Andrea Vrede vanuit Rome. De afgelopen vijf jaar is het aantal schietincidenten toegenomen... waarbij doden en gewonden zijn gevallen door politiekogels. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. In 2006 waren er 14 schietincidenten, 14, vier jaar later waren dat er 25. En dit jaar deden zich al 18 schietpartijen voor... waarbij iemand om het leven kwam of gewond raakte. Ron Looijen van de Raad van Korpschefs, goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt dit door, die, die toename van dat aantal incidenten? Nou, we denken zelf dat het komt uh, doordat we steeds meer te maken krijgen als politie met, uh, met het feit dat wij in de maatschappij een verharding zien. Dus daarmee ook het geweld tegen de politieagenten uh, toeneemt. Dat enerzijds. Aan de andere kant uh, merken we ook dat met name in de laatste jaren mensen veel sneller door politie bellen via 1 en 2... In het stuk op zich verklaar omdat tegenwoordig iedereen mobiel heeft. Waardoor we ook als politie veel sneller te plaatsen zijn... en hier ook steeds eerder in uh, ja, gewelddadige confrontaties terechtkomt. Want waren het allemaal aantoonbaar situaties van noodweer... waarin het wapen werd getrokken door de politie? Dat klopt inderdaad. Elk uh, schietincident uh, waarbij de slachtoffers vallen... Uh, waarbij het echt meer uh, gewonden zijn dan uh, mensen die worden doodgeschoten, voor alle helderheid, uh, wordt uh, onafhankelijk onderzocht door de Rijksrecherche... En nou ja, vrijwel alle gevallen van de afgelopen jaren blijkt dat er ook um, rechtmatig geschoten is. Als u zegt vrijwel alle, dan is het niet alle gevallen? Nou, ik heb niet alle gevallen van de afgelopen jaren. Uh, ik weet alleen wel dat het afgelopen jaar, dat waren de 25, en dat alle uh, gevallen die onderzocht zijn, dat ze ook allemaal uh, uh, tot orde gekomen zijn dat de, de agent uh, rechtmatig heeft gehandeld. Dus dan kan je niet daaruit concluderen dat de politie meer trigger-happy is geworden? Nee, laten we even vooropstellen dat we in ieder geval uh, niet echt in een cowboy-land uh, wonen, gelukkig. Dus het is ook niet zeker zo dat de, de agenten nu maar te pas en te onpas vuurwapen trekken. Ik uh, denk dat de, de echte agenten die bij de iets zijn juist uh, helemaal niet hun wapen uh, willen trekken. Laat staan dat ze echt gericht op iemand uh, willen schieten. Ja, helaas, want kom je daar niet aan. Uh, je hebt regelmatig te maken met een noodwissituatie. Ja, dan moet je inderdaad uh, ja, je vuurwapen gebruiken. Het betekent ook dat meer politiemensen zo'n situatie meemaken. Ik neem tenminste aan dat het niet elke keer dezelfde zijn. Wat doet u voor deze werknemers? Want zoals u zegt, uh, je doet het liever niet, want het is natuurlijk niet prettig om in zo'n situatie te komen. Klopt, de agent wordt natuurlijk wel op getraind. Elk jaar moet je een schiet, uh, toets, schietvaardigheidstoets uh, afleggen, dus uh, dat is één en dat blijft natuurlijk ook doen. Maar het feit dat je vuurwapen daadwerkelijk gebruikt en ook mensen neerschiet... Nou ja, dat gaat een agent echt niet in de koude kleren zitten. En uh, wat we eigenlijk willen doen, dat is een uh, programma uh, mentaal en weerbaarheid starten. Dat staat nu in de stijgers. Waarbij we meer aandacht hebben in de opleiding van de agenten. Maar ook in de uh, reguliere trainingen. Dus om uh, meer daarmee te kunnen omgaan in mentaal opzicht. Als dat eenmaal gebeurt, is, niet uh, het moment dat je je wapen moet trekken. Nou, dat kan in beide gevallen zijn natuurlijk. Uh, kijk, uh, we leven in een veranderende maatschappij... Dus je hebt elke keer weer te maken met andere situaties. In dit geval bijvoorbeeld uh, de gewapende overvallers die veel meer uh, geweld en uh, vuurwapens gebruiken. Ja, dat zijn echt dingen die je in het verleden misschien nog niet echt direct bij de hand had. Nu kan je er wat eerder uh, uh, ja, van verwachten dat je in die situaties komt. Dus daar moet je ook gewoon op anticiperen. Maar daarnaast ook wanneer je eenmaal het vuurwapen gebruikt hebt. Dat je dus ook in die situaties dus meer uh, ja, mentaal weerbaarder wordt om daarmee om te gaan. Ron Looijen van de Raad van Korpschef. Ik dank u wel voor uw toelichting. Goedemiddag. Johan Cruijff krijgt een zware Ajax-delegatie op bezoek in Barcelona. De vraag is, uh, blijft hij daar in Spanje of gaat hij zich uh, wat meer met Ajax bemoeien? Verkeersinformatie. Files door de regen. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, dat klopt. Hier in, het, uh, in de Randstad is het uh, flink aan het regenen op dit moment. En, uh, en daar komen nog beide werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam. Die leveren allemaal files op. En er was ook een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. tussen Knopen te en Spaanse Polder. Daardoor eh, staat er nu 6 kilometer file. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carrasso. Vanochtend zijn 11 Britse militairen vanuit Berlicum bij Den Bosch... vertrokken voor een fietstocht van zo'n 1400 kilometer. Ze treden daarmee in de voetsporen van George Duffy... die in de oorlogsjaren lid was van hetzelfde legeronderdeel als zij... het 78e squadron van de Royal Air Force. De stem van George Duffy zelf. Op 23 juni 1943 wordt de Halifax bommenwerper... waarop hij co is neergeschoten door een Duitse Messerschmidt. Hier zijn de graven van de gallant crew of the night I was shot down. Hij is de enige overlevende. Fortunately I evaded capture, but five of them here didn't. They were dead. De overige bemanningsleden liggen hier begraven op het ereveld van Woensel in Eindhoven. Flight Lieutenant Leslie Knight, Flying Officer Ronald Caldercourt, Sergeant James Ross, Flying Officer Albert Cutler and Flight Engineer Frank Simmons. Uh, this is the last resting place for them and I think we should Show our respects by remaining silent for one moment, please. Na zijn crash komt hij bij toeval in contact met het verzet, maar deze eerste kennismaking is ook bijna meteen de laatste, want hij heeft geen papieren bij zich waarmee hij zich kan identificeren. When I had my interview, it was at pistol point and they all talk a vote on what they should do with me, you see. Er wordt over zijn leven gestemd. En hij heeft geluk. And uh, I won by one vote. Because they would take you outside and shoot uh, you. Bang. Voor Duffy begint er nu een lange en gevaarlijke reis naar huis, dwars door bezet gebied. Hij vermomt zich als een doofstomme monnik. In de trein doet hij alsof hij Duitse propaganda leest. In Antwerpen moet hij uit een rijdende tram springen en aan de voet van de Pyreneeën wordt hij aangehouden door een Franse gendarme. En dan he hij iets rather unkind. Die ziet hem en zijn medevluchters aan voor Duitse deserteurs. He said, I think you're German deserters. Dat gaat Duffy te ver. Hij onthult zijn ware identiteit en zegt erbij dat hij terug wil naar Engeland... om te vechten, ook voor de vrijheid van Frankrijk. Na vier maanden is hij weer thuis... en vrijwel meteen springt hij weer achter de stuurknuppel van een bommenwerper. Well, I felt Almost an me Hij volbrengt nog 39 vluchten naar Duitsland. 39, altogether. Duffy heeft zijn leven te danken aan een lange keten van safehouses en verzetsmensen dwars door Europa. tot in Gibraltar toe. De Royal Air Force wil de herinnering aan deze bijzondere reis en aan de moed van al die mensen die Duffy hebben geholpen levend houden. En daarom doen elf leden van het 78-squadron deze epische tocht nog een keertje over. Op de fiets. Ladies and gentlemen, we're just going to see the cyclists off... and wish them bon voyage and good luck. What a great, great way to do it then, retrace the route uh, that he actually took. And not, not just uh, what George did, all the helpers along the way in the Netherlands... but in uh, Belgium and France and all across Europe who helped out help all these guys... Door aan zo tien dagen aan één stuk door en bezig te zijn, begint de oorlog die je toch vooral kent van de verhalen een beetje voor je te leven. Um, we're going to do it in 10 days. We're going to cycle the journey, but it just uh it just brings it into focus a little bit. It, you know, it's it's nice to read things and to see them on television and to be aware of it, but we're going to live it for the next 10 days. So uh I'm looking forward to it. So on your bikes, chaps. <laughs> and off. En de Britse militairen willen met deze fietstocht ook nog 10.000 pond ophalen voor een paar goede doelen. Ook het Rode Kruis is daar een van. Een grote delegatie van Ajax reist morgen af naar Barcelona om te praten met Johan Cruijff. Met z'n achter stappen ze het vliegtuig in. Aan de telefoon is Jack van Gelder. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie gaan er allemaal die kant op? Nou ja, in ieder geval de raad van commissaris gaat die kant op, uh, Rob Been gaat die kant op. De dat molenaar daar naartoe gaat, dus ook mensen van de werkgroep gaan daar naartoe. Ja, en dan zal men uiteindelijk moeten proberen om eindelijk eens met elkaar volwassen aan tafel te gaan zitten... en tot een oplossing te komen die past bij een uh, vereniging als Ajax. Uh, volgens mij nog altijd overigens de grootste amateurclub van Nederland. Want men blijft daar altijd rommelen, blijft daar altijd onrustig. Ja, en waar moet vooral een oplossing voor komen? Nou ja, in eerste instantie moet een oplossing uh, voorkomen dat uh, men op een normale manier met elkaar uh, gaat uh, communiceren. En dat het niet via columns gaat, dat het niet via rubrieken gaat, dat het niet via twitters gaat, bij wijze van spreken. Maar dat men gewoon in de raad van commissarissen met elkaar afspreekt. Kom, kortom, wij gaan uh, dat en dat met elkaar besluiten. En dan gaan we met elkaar binnen de kamers gaan we die besluiten nemen en uiteindelijk wordt men welk besluit er genomen is. Maar nu worden er mensen uh, eigenlijk al met een karaktermoord uh, vernietigd voordat ze zijn begonnen. Bijvoorbeeld Steven ten Haven, de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Uh, Johan zou beschadigd zijn omdat er gezegd zou zijn, hij mocht zich uh, bezighouden met uh, het technische gedeelte en dus ook de technische directeur benoemen. Maar naar mijn idee ligt daar een ongelooflijk dom misverstand. Want Tjöla uh, Ling werd op een gegeven moment naar voren geschoven als algemeen directeur. En daarvoor werd hij afgeschoten. Want toen werd er was er nog helemaal geen sprake van een technisch directeur. Inmiddels heeft men dat weer uit elkaar getrokken. Komt er een algemeen directeur en een technisch directeur. En wellicht was er best sprake geweest van uh, de mogelijkheid om Tjöla Ling wel technisch directeur te maken. En een ander algemeen directeur te benoemen. Maar dat, dat station is gepasseerd. Er schijnt zelfs een onderzoek te lopen naar Tjöla Ling. Uh, de, wat de Raad van Commissarissen uh, aan het uitzoeken is over een aantal zaken. En, en zolang dat uh, aan de gang is wil men überhaupt met uh, Link niks te maken hebben. Nou, dat soort zaken speelt en, en Johan uh, speelt natuurlijk ook hoog op, hij zegt ja, dat is mijn pakje aan. Het is alleen gewoon heel vervelend, dus ik, ik neem aan dat ze morgen eindelijk proberen volwassen te worden met elkaar en dat ze er op een goede manier uitkomen waarbij het niet is van ik krijg mijn zin of jij krijgt je zin, maar waarin het uh, gewoon besloten wordt wat het het beste is voor Ajax. En het scenario wat nu voor ligt is dat er toch een algemeen directeur komt in de persoon van Rob Been, dat is wel opmerkelijk, dat is wel een jongen uh, uit, uh, uit de club zelf. Uh, maar die was voorzitter van de werkgroep. En tegenwoordig schijnt het zo te zijn... als je een rapport publiceert onder jouw naam... Uh, kijk naar Uri Coronel... Uh, dan wel uh, met been... Uh, dan, dan word je zelf op, opeens uh, je de, ja, je in de functie benoemd... die je zelf eigenlijk hebt aangeschreven. Nee. Hetzelfde overigens met Henk Kessler ooit een keer. Die voorzitter was van de KVB. Er werd een directeur gezocht en raad eens wie het werd. Ja, precies. En, en, en dan heb je ook nog de kwestie Bergkamp en, en Jonk volgens mij. Want die staan nog steeds niet onder contract, toch? Nee, maar goed. Dat, dat zal, kijk, stel dat er morgen ruzie wordt en dat, uh, dat de raad van commissarissen zegt... ...ja, we gaan een hele andere technische lijn uh, volgen... ...en we laten het hele gebeuren van Kruip weer uh, schieten... Dat ...kan ik me niet voorstellen. Dan komen de posities van Bergkamp en Jonk ook weer in het geding. Maar ja, Jonk wordt nu genoemd als, als technisch directeur... Ja, met alle respect... Uh, ik vind Wim een wereldgoos en een goede voetballer. Maar uh, bij Volendam heeft hij het al niet zo geweldig gedaan in die functie. Dus waar moet het dan bij Ajax op uitkomen? Laat hij dan gewoon lekker op het veld de jongens leren voetballen. Ja. Dus uh, Ajax is gewoon nog steeds niet in staat om de goede mensen te zoeken. Waarbij ik wel denk. Dat uh, die Steven Den Haven een goede vent is. Uh, en, en dat zijn uh, rechterhand uh, met hem over zijn goede is. Paul Reumer ken ik vanuit de mediawereld, is een goede vent. En David is een heel, heel stil water, maar is ook uh, veel slimmer dan iedereen denkt. En als Johan zich daar nou uh, ook mee, uh, mee achterzet. dan heeft zo'n reis van morgen met acht man naar de berg uh, in Spanje nog enig zin. Ja. Jij zou eigenlijk ook mee moeten, als ik het zo hoor. Als een soort uh, inter intermediair. Is nou, het... ja, ik, ik, ik verbaas me er soms wel eens over hoe het allemaal kan en hoe men met elkaar omgaat. En, uh, en of juist niet met elkaar omgaat. En ja, want is het, is het tekenend dat ze met z'n achter daarheen gaat... en dat er niet één ticket wordt geboekt, namelijk Johan Cruijff naar Amsterdam... in plaats nou ja, van omgekeerd? Dat betekent aan de ene kant de grootheid van het fenomeen Cruijff... dat tekent aan de andere kant ook de grootheid van deze raad van commissaris en de werkgroep... om te laten zien, Johan, we willen hier ontzettend graag bij hebben. Maar dan moet het wel allemaal zo gaan... zoals ze er met elkaar willen uitkomen. En ze zullen niet uh, uh, heel gedwee op de grond gaan liggen... en zeggen, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft Johan. Er moet wel een tweesporenbeleid, althans een eensporenbeleid... worden gevolgd, maar in ieder geval een goede dialoog. En, en soms kriebelen je handen, maar heb ik het aan mijn eigen club... AFC al meer dan genoeg. Meer dan is. genoeg. En aan je werk hier, bij de NOS. Absoluut, zeker weten. Jack van Gelder, dank je wel.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 En daaromheen zit allemaal groen band. Dat je normaal gesproken volgens mij als verpakkingsmateriaal. Nu heb je hem aangezet. Die stang beweegt en dan beweegt alles eigenlijk. Hè? Ja, het, uh, het materiaal wordt een soort uh, omgeroerd uh, ja, in beweging gezet. En zo vormt het een soort beest wat tot leven komt. En gaat het materiaal met zichzelf een dans aan. Zorro Veigel, daar ben ik weer bij uh, op bezoek. Uh, een atelier van hem en nog wat vrienden. Aan de nieuwe site Voorburgerval, het uh, algemeen handelsbladgebouw, voormalig kraakpand. En jullie hebben hier je atelier tegenwoordig. Uh, nou, het is voornamelijk presentatieruimte. Ik heb ook nog een atelier ergens anders. En dit is echt een plek waar we dingen aan elkaar laten zien. Uh, en uh, aan iedereen die, iedereen die het wil zien. Dus er lopen ook veel toeristen binnen. En dit is ook gewoon ons uh, kantoor eigenlijk. Beeldend kunstenaar, in 2007 afgestudeerd... en niet levend van een uitkering, maar gewoon zelf zijn geld verdienen. Daar zijn we wel met de radioroute vandaag mee bezig. Kunstenaars die zelf hun geld verdienen. Volgens mij kunnen we voor het interview maar beter even uitzetten... Hè, want dat het stoort wel een beetje. Dat is goed. Pardon. Deze week, Mark Hamer. Op zoek naar de veerkracht van Nederland. Ja, dat is wel ietsje rustiger. Sorrel Veigel, ik zei het al, beeldend kunstenaar. 2007 afgestudeerd. En kan je een beetje rondkomen als kunstenaar? Um, ik moet natuurlijk af en toe wel wat erbij doen. Maar in principe kan ik heel goed rondkomen van mijn werk. Of heb ik in ieder geval genoeg opdrachten dat mijn zaak zichzelf in stand houdt. Waar verkoop jij aan? Of, of wat voor projecten doe je? Um, ik doe wat projecten in de publieke ruimte. Ik doe... Um, veel locatiewerk. Noem eens een voorbeeld. Um, bijvoorbeeld um, voor een grote loods in Amsterdam-Noord. Uh, ik zie de ruimte en ik denk vervolgens wat ik daarmee wil doen. Um, en daar word je voor gevraagd en daar word je dan ook voor betaald? Um, ja, nou ja, daar word ik voor gevraagd en daar ga ik mee bezig. En daar hou ik ook wat aan over. Dat is geen vetpot, maar dat, um, het betaalt zich voornamelijk in materiaal. Heb je ook de WIC, tenminste nog heel eventjes, tot 1 januari 2012? Dat is een uitkering voor kunstenaars, dat ooit aangevraagd? Uh, nee, daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Ik heb nog altijd twee handen waarmee ik prima kan werken. Dus uh, ik doe dat liever dan dat ik een uitkering aanvraag. Je handen om te werken, wat doe je dan? Bouwen voor andere kunstenaars, maar ik heb ook uh, vroeger best wel wat bier getapt om mijn geld te verdienen. Gewoon in de horeca werken om... Te, om de broek op te kunnen houden, om het zo maar even te zeggen. Um, ja, als het moet, dan moet het. Maar liever binnen mijn eigen sector. Dus um, in de horeca hoef ik nu niet meer te doen. Maar um, werk ik wel af en toe... Um, ja, voor expositieruimtes of voor andere kunstenaars. Maar de crisis is toch toegeslagen. Er wordt bezuinigd. Ook op, op ruimtes waar, waar geëxposeerd uh, gaat worden. Is dat een gevaar voor je? Um, ja, ik verlies daarmee mijn podia. Als zij ermee ophouden... Um, heb ik niet meer een plek om mijn werk te laten zien. en Omdat ik vaak werk maken voor een bepaalde ruimte, is dat extra problematisch. Ik weet nog niet helemaal hoe dat gaat lopen. Ik kan me voorstellen, dit ontwerp van jou, ongeveer, ander, nou, bijna twee meter hoog. En, uh, het heeft de ruimte van, uh, van zeker drie vierkante meter wel nodig. Ja, dat hang je niet boven de bank? Uh, nee, en dit is dan voor mijn doen eigenlijk heel erg klein... Dus... Oké. Okay. <laughs> Normaal ja. gesproken is het groter. Ja, ja, ik maak meestal echt ruimteomvattend werk. Dat kan alleen maar in ruimtes tentoongesteld worden die daar ook voor bedoeld zijn. Um, en dat is niet uh, iets wat je ook in een cafeetje wel leuk kan ophangen. Hoe kijk je dan toch naar de toekomst? Gewoon doorgaan. Um, en uh, vooral zelf ook je eigen podia creëren. Is dat ook het advies aan andere kunstenaars? Zoek zelf je podia op. Um... Je mag er wel bewust in staan. Ik bedoel, um, Creëer het zelf, je podium. Nou ja, kijk, dat is niet, ik zie het niet als een opdracht. En ik denk niet dat iedereen dat moet doen. We gaan in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. Maar denk na over een oplossing. Zullen we hem nog één keer even aanzetten? Ja, doen we. Dan Kijken we er even naar. En dan kan je er eigenlijk uren naar blijven zitten kijken. Het, het is wel de bedoeling dat het... Uh, een beetje het uh, gevoel heeft als een, een fontein of een waterval. Het, is, het gaat eeuwig door. Het is eigenlijk altijd hetzelfde... maar het is ook constant anders. Ik zie het. De slingers gaan alle kanten op. Maar blijf nog even kijken. De NOS Radio-route. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De komende dagen blijven er 16.000 agenten in Londen... om te voorkomen dat er nieuwe rellen uitbreken. Premier Cameron zei dat in het Lagerhuis... dat al de hele middag debatteert over de onrust in het land. Bedrijven en mensen die schade hebben geleden door de rellen... kunnen een schadevergoeding krijgen van de regering.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 Echt op zomer. Ik vrees dat ik daar ook niets aan kan veranderen. Er trekken op dit moment een aantal stevige buien over het land. Daarachter klaart het in de loop van de avond vanuit het westen wat op. Maar later neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En ik denk dat het een deel van de nacht gewoon wat licht, regenachtig of miserig weer is... Dus wind zwakt geleidelijk aan wel wat af. En erg koud wordt het niet. Een graad of 15 minimaal. Morgenochtend denk ik dat er nog heel veel bewolking is. En ook dan mis het, het nog een beetje. Maar die regen trekt wel naar het oosten weg. Zodat morgenmiddag, zeker in de westelijke helft van ons land... af en toe de zon even doorbreekt, het vrijwel droog is... En er in het oosten van het land nog tamelijk veel bewolking is. En een aantal buien voor zullen komen. Verder waait het niet meer zo hard. Winter 3-4 uit de westelijke richting. En de temperatuur die loopt op tot 19 graden aan zee. En in het binnenland kan die 21 graden worden. En ik denk dat als de zon werkelijk even, even serieus wat langer dan een half uur doorbreekt. kan het ook nog wel 22 graden worden. Nou, dan hebben wij zaterdag een tamelijk bewolkte en regenachtige. Of buien gedacht. Net wat u wil. Het is overigens niet kouder graden dan 22. Zondag is is het 20, 21 graden. Dat is echt een verregende dag. Maar daarna lijkt de zon geleidelijk aan door te gaan breken. Maandag nog een enkele bui. Daarna een paar droge dagen met redelijk wat zon. En dan zou het lokaal wel weer eens een graad of 25 kunnen worden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 120 kilometer file. Vooral rond Rotterdam is het erg druk. En dat heeft te maken met aanrijdingen en ook de werkzaamheden op de A20. Ik noem de bijzonderheden. Een lange file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelovaar en Sveen en op 10 kilometer... was vooral ook verkeer wat moest omrijden... vanwege de kortdurende afsluiting van de A44. Op de A13 Den Haag Rotterdam voor het Kleinpolderplein staat 7 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Spijkenisse en Rotterdam Schaarloos 8. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de knopende Ridderkerk en Ter Brugseplein, 8 kilometer. Dat staat op de parallelbaan. Een aanrijding op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam, Prins Alexander, 6 kilometer. Daar is de rijschok dicht. En een stukje verderop, vanaf Knoopend Ter tot aan de Spaanse polder, 6 kilometer. Ook dat was een aanrijding. Daar zijn alle rijsschokken weer vrij. Zometeen gaan we in het Radio 1-journaal praten over Syrië. Koos van Dam, oud-ambassadeur, is de gast. En als het goed is, horen wij ook minister Rosentaal over de situatie in Syrië. Eerst Engeland. In het Britse lagerhuis is vanmiddag gesproken over de rellen. Het gebeurt niet vaak dat het parlement eerder terugkomt van reces. Maar de gebeurtenissen van afgelopen week... hebben het land in grote verlegenheid gebracht. Dus daar moest over gepraat worden. Groot-Brittannië-kenner Arnold Bakker heeft naar dat debat gekeken. Goedemiddag, meneer Bakker. Goedemiddag. Wat vond u van de sfeer? Ja, het viel mij op van dat men het eigenlijk van uh, uh, alle kanten van, de, van, de, van het politiek spectrum... het eigenlijk met elkaar eens was, toch wel over, over het algeheel... van uh, de, de jongens die dus al die uh, uh, berovingen hebben gepleegd... die moeten dus namelijk gepakt worden en flink bestraft worden... en geen geduvel meer op straat. Dus Cameron kreeg het daar ook niet moeilijk mee? Nee, nee, nee, absoluut niet. Het enige waar nog wat verschil over was... dat was van of de, of de die politie waarvoor dus een flinke bezuiniging is afgekondigd... of die nog wel door moest gaan. Dat wilde Labour eigenlijk niet. En die zat daar wat over na te zeuren. Maar aan de andere kant, van, je zag tegelijkertijd... dat men het eigenlijk op alle kanten met elkaar eens was... Van dat er dus de jeugd volledig losgeslagen was... en dat men in feite zei van... nou jongens, dit is, nooit, dit is eens maar nooit, nooit meer... Ja, daar is natuurlijk wel iets voor nodig. Cameron die hamert de hele tijd op, op het gezin... terwijl uh, Labour vaak wil dat de overheid juist iets meer doet. Zag je dat verschil nog? Dat zag je een klein beetje terug. Want uh, Labour legde inderdaad ook weer iets meer nadruk... op het feit van dat ook vooral uh, sociale werkers en mensen die dus de buurt goed kennen... Uh, veel meer ingeschakeld zouden moeten worden. Maar ja, die hebben toch ook wel behoorlijk gefaald. Want die hebben dus de, dit toch ook niet aanzien komen, zou je kunnen zeggen. Dus of dat nou juist de, meeste, de, de meest aangewezen weg is, dat weet ik niet. Uh, waar, waar Cameron gelijk in heeft, is denk ik dat er vooral dus een, uh, ja, een jeugd... Ik uh, is ontstaan. Vooral dus in dit soort wijken, zoals Tottenham en, en, en andere plaatsen van Londen. Van, die dus geen enkele normbesef besef meer heeft. Die op, opgroeit vaak in gebroken gezinnen. Een moeder die alleen thuis is. Met een aantal kinderen, waarvan de grotere kinderen gewoon het huis uit worden gestuurd teg tegen de avond. En wordt gezegd van ga maar met je vrienden op straat spelen. Nou, daar verveelt men zich. En dan zeker in zo'n lange hete zo of lange zomer. Ja, heet is die niet. He, dan, heet dan, dan is die niet. Dat, dat, dat, dat, dat slaat in ieder, geval, in ieder geval de verveling toe. En als het dan, wat is er dan leuker om een te pesten? Want zo ja, want, is het tenslotte eigenlijk begonnen. Want Cameron die zei uh, echt letterlijk de vaders moeten thuis zijn. Die moeten voor de kinderen zorgen. Ja, maar die zijn er vaak niet. Uh, waar zijn die vaders dan? Wonen die allemaal op appartementjes of zo in Londen en, en Manchester? Nee, nee, die, die vaders, die, kijk, kijk, ten, ten eerste zijn het vaak kinderen dus. Uh, uit dus, uh, die, die, die waarvan dus de ouders oorspronkelijk komen uit Caribisch en uit Afrikaans gebied, nou ja, en, daar, en, en juist onder dat soort ke, uh, uh, gezinnen komt, komt het heel vaak voor dat, dat moeders al snel alleen achterblijven met de kinderen en dat de vader al lang uh, vertrokken is en gescheiden ergens anders leeft. En weer naar het Caribisch gebied is teruggekeerd. Of, of, of gewoon ergens anders in Engeland woont. Ja, maar en, en um, bij de, bij de uh, nou ja, autochtone Britse jongeren, zie je daar dan hetzelfde patroon? Nou, daar zie je natuurlijk vooral dus, vooral onder de armere groeperingen, zie je toch ook een, een sterke normvervaging is er in de laatste jaren opgetreden. En daar komt nog bij van dat vooral natuurlijk de, de, de, de, de, de sterke klassentegenstellingen die er altijd in Engeland zijn geweest, die zijn bijvoorbeeld onder leven nog sterker toegenomen dan daarvoor het geval was. En wat kan dit voor veranderingen teweeg brengen? Ziet u iets, iets duurzaams veranderen aan de horizon? Ja, nou, ik denk dat het gewoon een, uh, toch een kwestie van opvoeding is. van Dat je dus op, op, uh, al, al, op dus, uh, lagere scholen moet gaan beginnen daarmee. Met kinderen dus, dus een bepaald normbesef bij te brengen. En dat is natuurlijk de laatste jaren niet meer gebeurd. En de voorbeelden die men ziet zijn natuurlijk ook niet al te geweldig. Denk maar aan dus de graaiende bankiers... Uh, die uh, de hele economische ellende hebben veroorzaakt van de afgelopen drie, vier jaar. Denk ook maar van aan politici... die veel geld in hun zak staken uh, en zichzelf allerlei declaraties deden... voor een, uh, een, een eende, huis in een uh, vijver en dat soort zaken... Ja. meer van een paar <laughs> jaar geleden. Dus die voorbeelden die zijn niet al te goed. Normen en waarden in de politiek en in de samenleving... op de scholen, in de gezinnen. Arnold Bakker, ik dank u wel. Tot ziens. Dag. Dan gaan we eens even naar de beurs. Als een yo-yo gingen de aandelenkoersen vandaag weer op en neer. De AIX opende op winst. Stond begin van de middag weer op een dik verlies, maar eindigde de dag toch met winst, de 2,1%. Corneel van Zijl, vermogensbeheerder van SNS. Goedemiddag. Goedemiddag, Michel. Ja, dat ging er weer heftig aan toe, hè? maar toch een, een plus uiteindelijk. Uh, ja, en nog een hele aardige plus, zelfs van 2%. En dat hadden we in de loop van de dag toch eventjes uh, niet verwacht. En kwam dat door Wall Street? Nou, um, het, het komt vooral door uh, veel sentiment. Um, in eerste instantie waren we uh, wat optimistisch, uh, vreemd genoeg, want Voorzitter deed het heel erg slecht. Daarna kwam de klat erin um, en toen kwam het gerucht in de markt dat uh, obligaties uh, niet meer uh, short uh, uh, gegeven mochten worden. Oftewel, die mochten niet verkocht worden zonder dat je ze zelf hebt. En uh, ja, dan zouden al die speculanten die op een daling gokken uh, uit de markt gevest worden. En, dus, en daarom ging de beurs hier omhoog. Of dat echt zo is of niet. Ja, in dit soort sentimentele beurzen weet je dat nooit. Nou, dat is een, een, een verbod op short selling dat volgens mij een paar jaar geleden ook is ingezet toch? Bij de kredietcrisis. Ja, in 2008 is het ook al gebeurd. Toen mocht je niet uh, banken verkopen, want dat zou het sentiment van banken verslechteren. En dan zou je een, een soort zelfversterkend effect krijgen. Want als de koers van een bank naar beneden gaat, zouden de mensen hun geld daar weghalen. En dan zou het daadwerkelijk failliet gaan. Nou, dat wilde ze daarmee voorkomen. Uh, nu is alleen maar het gerucht erop dat uh, het, het verbod zou komen. Uh, ja, ik denk niet dat het in dit geval hielp. Maar het is wel zo dat de Franse banken een probleem hebben gehad in de afgelopen dagen. Ja, een, een echt probleem of een psychologisch? is een strategisch probleem bij de beleggers? Nou, eigenlijk wat die beleggers ervan vinden... Ja, dat is, maakt niet zoveel uit voor de onderliggende business natuurlijk. Uh, maar het belangrijkste is bij een bank... als het vertrouwen bij een bank weggaat, om wat voor reden dan ook... dan halen mensen daar hun geld weg. En als mensen daar hun geld weghalen... Uh, dan heeft de, bank, heeft de bank een liquiditeitsprobleem. En daardoor gaan banken over het algemeen fietsen. Tenminste, dat is wat we bijvoorbeeld bij, uh, bij Fortis hebben gezien. Ik sprak jou afgelopen maandag, toen zei je volgens mij... de bodem is binnen een paar dagen bereikt, misschien morgen al. Toen ging inderdaad dinsdag de beurs weer omhoog, gisteren weer omlaag. Is, is dit dan weer een, een nieuwe bodem? Gaat het vanaf nu weer verder omhoog, denk je? Uh, ja, opvallend genoeg zijn we dus uh, gedurende de dag niet onder het dieptepunt van eerder deze week gekomen. En uh, ja, zoals handelaren dat noemen, dat noemen ze de, de, de, dat de bodem even goed wordt aangestampt. En uh, daardoor, daardoor zal hij het waarschijnlijk beter houden. Uh, ja, we zullen het zien. We zitten echt nu in de sentimentele fase met, uh, met angst en hebzucht die elkaar om de havenklap afwisselen. Uh, als je het een paar uur geleden gevraagd had, zaten ze nog diep in de, in de, in de put en nu uh, zien ze het weer zitten. Ja, goed. Nou, we gaan, uh, we gaan wel weer bellen deze week hoe het gaat. Okay. Blijf rustig, Corneel van Zeil, Dank. Vermogensbeheerder van SNS. Dan de Rivier de Eems. Hm. Nederlandse en Duitse milieuorganisaties... die trekken aan de bel over de slechte waterkwaliteit van de Eems. Door allerlei ingrepen is er namelijk nauwelijks leven meer... in de grensrivier, in het noordoosten van het land. Verslaggever Rien Kamer reist daarom deze week op en langs de rivier. Vandaag is hij op het Duitse eiland Borkum. Mijn dames en heren, we hebben Borkum bereikt en we in kürze hier in de der insel vastmaken. Voor uw weitervaart in den oort, staat dan gleich am veerhaven een Zug der borkum kleinbahn gemaakt. We wensen allen gasten een angenehme avond. Een trein brengt jaarlijks enkele honderdduizenden toeristen naar het stadje Borkum op het grootste Duitse Waldeiland. Ze kunnen daar genieten van de zon en de zee, maar de laatste tijd niet meer van het mooie uitzicht. Borkum ligt in de monding van de rivier de Eems, 15 kilometer recht boven de Eemshaven, waar nu de energiecentrales van RWE en Nuon en de olieopslagtanks van Volpak verrijzen. We zien also tegenover de silhouette van Intafen. Vroeger was daar een dijk en uh, een paar schafen en nu ziet men daar een industrielandschap. Dat is voor onze gasten natuurlijk niet gerade angenehm. Hier hebben we den Zuidstrand... Zegt Johannes Ackerman, hoofd van de school op het eiland. Hij verbaast zich erover dat aan de rand van het werelderfgoed Wallenzee... dit soort industrie gebouwd wordt. Uh, nur we, uh, Europeanen, erlauben ons dat, zo um, so met ons natuurerbe om um te gaan. Akkerman is in juni met andere bezorgde bewoners van Borkum bij de Nederlandse Raad van State geweest om te procederen tegen de plannen om de Eems verder uit te diepen voor de schepen die straks onder andere steenkool naar de Eemshaven moeten brengen. Die schipsemissionen zijn voraussetzung daarvoor dat daar kolen aangeleverd werden kan. Schepen die vlak voor de kust van Borkum langs moeten en zo de luchtkwaliteit verslechteren. Daarom willen ze niet dat die Eems vertieft wir wordt. We willen niet dat die Eems vertieft wordt. Am liefst willen we ook niet dat daar weitere kolenkraftwerken entstehen. Klinikum Borkum, Receptie. Karin Hölzer, Guten Tag. Borkum is een bekend kuuroord voor Duitsers uit bijvoorbeeld het Roergebied. Die de grote Kliniek op het Waddeiland bezoeken om weer energie op te doen in de schone lucht. Durch die Ems-vertiefing hebben we een vermeerder schiffsverkeer. Dat dat we hebben geen schadstoffarme luft meer hier op Borkum. Barbara Teerling is directeur van een kliniek met plek voor ruim 300 patiënten. Zij vreest dat die patiënten wegblijven als de lucht niet meer schoon is. Ze werden dan niet meer de weiten Anfahrtsweg naar Borkum op zich, nemen, omdat dan de Heilungserfolg in vraag gesteld is. Mijn naam is Christine Malitz, ik ben hauptamtliche burgemeesterin der Noordzee-insel Borkum. We hebben also diverse en uh, klagen lopen. Letzte... Ook de gemeente Borkum heeft juridische stappen ondernomen tegen de vergunning om de Eems verder uit te diepen. Nu Nuon besloten heeft voorlopig geen kolen te gebruiken voor de nieuwe energiecentrale in de Eemshaven, blijft alleen RWE nog over. Volgens burgemeester Kirsten Malitsch... kan de centrale met veel kleinere schepen bevoorraad worden. En is een verdieping dus niet nodig. Ja, dan die uh, verzorging des RWE-kolenkraftwerks kan evenals door kleinere uh, kolen. Frachter beliefert werden, beziehungswaar, beziehungswaar, zichergesteld werden. En uh, inzovoort stelt man zich die vraag, wozu? also bitteschön, nog die varenvertiefing. Ze zijn hier in Borkum, am het hoofdstrand. Het zijn heel bedingungen voor Sonnenbaden. Aber maar leider is hier ganz veel kracht. Borkum bereidt zich voor op een stijgende zeespiegel en hogere golven. Mede veroorzaakt door het uitbaggeren van de Eems. Vertelt Christian Schäfer van het burgerinitiatief... Bezorgende Bewooners van Borkum. We moeten die Insel vor Hochwasser schützen. Der zweite Grund ist die Befürchtung, dass wir hier durch die Vertiefung des Ems-Fahrwassers um, meer Spülung, mehr Durchflussgeschwindigkeit uh, am Inselsockel haben, an dem Sandsockel der Insel, und dass der beschädigt wird. Okay. Und deswegen, wird das... erhöht. deswegen wird das hier om, um, glaube ich, 3 Meter oder 4 Meter erhöht. Terwijl Strand 3 tot 4 Meter wordt opgehoogt, hebben de eilandbewoners hun hoop gevestigd op de Nederlandse Raad van Staten die het verder uitdiepen van de Eems moet verbieden. Maar wat als er wel toestemming wordt gegeven? Also, Sie werden in de holländische Presse dan sehen, wir werden nog een protestaktion starten. Wir verraten noch niet, was wir machen, maar. De protestacties worden dus voorbereid, want de inwoners van Borkum vinden het gebruik van kolen voor de energieopwekking niet meer van deze tijd. Een kolenkraftwerk als met fossiele energieträgern, dat is, wie sagt man im Deutschen, anachronistisch. Dat is Steinzeit, Kohlesteinzeit. Zometeen na zes, Angela Merkel. Ze is uh, populair in Frankrijk, populairder dan Sarkozy. Alleen in Duitsland vragen ze zich af waar ze blijft nu het zo onrustig is op de financiële markten. Zometeen meer daarover. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Lucella, de meeste drukte zit rond Rotterdam. Heeft ook te maken met de werkzaamheden en de afsluiting van de A20. En ook de aanrijdingen op de andere kant van de A20, eigenlijk de omleidingsroute. Daar loopt het behoorlijk vast. Gouden richting Hoek van Holland is dat. Tussen knopend Gouw en knooppunt 10 kilometer. En dan verderop weer 6 kilometer tot aan de afrit Spaanse polder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken wil dat de Europese Unie de sancties tegen Syrië uitbreidt. Die minister wil onder meer naar Amerikaans voorbeeld de bank- en telecomsector in het land aanpakken. Rosenthal benadrukt dat de Syrische burger niet mag worden getroffen door de maatregelen. Nee, vooral het Syrische regime moet er last van krijgen. Uh, dat moet door uh, wat dat betreft het regime ook echt uh, dan af te knijpen op die punten waar het regime dus uh, wat dat betreft nu nog te veel ruimte heeft. En dan heb ik het concreet over de bankensector. Ik heb het over de telecomsector. Ik heb het ook over uh, uh, onderzoek dat we toch zullen moeten gaan doen nu naar uh, uh, de gang van zaken rond de export van uh, energie. Dus ook... Olie? Dus ook olie. Waarom zegt u nu niet gewoon al dat dat olieembargo er moet komen? Omdat het een ingewikkeld verhaal is... waarbij we natuurlijk in eerste instantie uh, moeten praten over het uh, meekrijgen... ook op dit punt van de collega in de Europese Unie. Dat geldt bij die andere zaken ook, maar dat geldt natuurlijk zeker ook bij, die, bij uh, de olie. En uh, wat dat betreft moeten we ook ons uh, rekenschap geven van het feit... dat zo'n olie-export uh, vanuit uh, Syrië naar bepaalde landen toe gaat... en naar andere landen dus niet. Er zijn in mei en in juni ook al stappen gezet door de Europese Unie. Dat ging voornamelijk tegen een aantal personen. Ik geloof dat inmiddels 50 personen op, een op die lijst staan... He, waarvan de tegoede wordt uh, bevroren en die niet meer uh, vrij mogen reizen. Um, u zei toen dat, het, dat u dacht dat het zou helpen omdat het mensen zou isoleren. Heeft het geholpen? Het heeft zeker geholpen, maar het helpt kennelijk nog niet genoeg. En het is om die reden ook dat wij ook waar het die lijst van personen betreft... Uh, van plan zijn om die uh, uit te breiden. Natuurlijk gaat het erom bij alles wat je doet met maatregelen tegen Syrië... dat je juist die, het regime wil treffen. Het zijn dus gerichte sancties en niet de bevolking. Want die bevolking heeft ook al zonder sancties meer dan, meer dan te lijden. Vindt u dus dat het regime moet opstappen? Uh, wij uh, constateren op dit ogenblik dat uh, president Assad al zijn legitimiteit verloren heeft... En dat door het aanhoudende geweld het voor hem bijzonder moeilijk zal zijn... om nog een rol te kunnen spelen in het nieuwe serie. Hij heeft gisteren hervormingen aangekondigd. Dat vindt u dus niet geloofwaardig? Uh bij dit soort dingen eerst zien dan geloven. En wat dat betreft heeft hij dat ook al eerder gedaan. En we moeten ook constateren dat bijvoorbeeld zijn minister van Binnenlandse Zaken... nog gisteren heeft gezegd dat hij weliswaar hervormingen wil... maar dat die hervormingen dan niet mogen worden tot stand gebracht... met de oppositie samen. Nou, als dat de lijn is die men volgt bij hervormingen... dan denk ik dat ze daar niet op de goede weg zijn. Dus u zegt het regime heeft zijn geloofwaardigheid verloren, het regime is zijn legitimiteit kwijt. Dat is toch hetzelfde als dit regime moet vertrekken? Het is hetzelfde als wat ik daarnet heb gezegd, dat het regime het zichzelf wel erg moeilijk maakt om nog een rol te kunnen spelen in het nieuwe Syrië. Al dus uh, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken, u hoorde een uh, gesprek met hem van Wilma Borgman... Koos van Dam is hier te gast. Welkom, oud-ambassadeur in Syrië. Goedenavond. Roosentaal uh, zegt aanscherping van sancties. Zou dat een goed idee zijn volgens u? Ikzelf geloof niet in sancties. Ik geloof er zelfs in dat sancties geen enkel effect hebben. Soms misschien zelfs het tegenovergestelde. Het gaat om twee dingen in de eerste instantie. Namelijk om het beëindigen van dat vreselijke geweld. En om het bewerkstelligen of het behelpen bevorderen aanmoedigen van hervormingen. Nou, we hebben nu gezien de afgelopen weken, maanden is er met deze sancties niets van terechtgekomen. De, uh, de, mensen, de Syrische regering wordt wel onder druk gezet. Maar ik zou liever zien. Ik denk dat het veel beter is. Op, dat je achteraf kunt zeggen. Ik heb bijgedragen aan een oplossing. om een oplossing te bewerkstelligen. Nou, met uh, alleen maar sancties doe je dat niet. Die zijn misschien gerechtvaardigd. Dus zo'n straf. Maar als je daar parallel daaraan. daarnaast niet communiceert met het regime niet eh, zoveel mogelijk op, in constructieve zin eh, contact opneemt... met de politieke leiding van dat land, dan bereik je niks. Dus bijvoorbeeld de Turkse minister van buitenlandse zaken... is heel onlangs in eh, Damaskus geweest. Heeft iets van zes uur met de president gesproken. En ik denk wel dat er wat uit kan komen. Ik zou het liefst zien dat andere Arabische landen dat ook nog doen. Want de persoonlijke factor is denk ik heel belangrijk. Daarmee kun je die president beïnvloeden voor zover je hem überhaupt kunt beïnvloeden. Het is niet een garantie dat het ook gebeurt. Maar dan kun je hem en hij kan dat tegenover zijn achterban dan ook weer misschien makkelijker... Verkopen, voor zover die iets moet en kan verkopen. Van we eindigen dat geweld. En we gaan een test uitvoeren. We verlaten gewoon die steden, zoals Hama of andere steden. We trekken die vreselijke tanks terug en we gaan kijken wat er gebeurt. En dan proberen we alsnog tot een, uh, tot een dialoog te komen met de oppositie. Natuurlijk, niet zoals als ik de minister goed heb gehoord. Uh, zonder die oppositie, daar gaat het natuurlijk om dat die oppositie daar moet uh, bij betrokken worden. Dat hij ook een stem krijgt. Dat hij zeker een stem krijgt. Maar je kunt niet een dialoog aangaan terwijl je tegelijkertijd met die, me, die mensen onderdrukt en geweld tegenpleegt. Dus het is ook niet zo dat er diplomatiek achter de schermen een, een gesprek op gang komt tussen Europa en Damascus. Daar zie ik niets van. Ik denk dat dat ook niet gebeurt. Daar heb ik geen enkel teken van gezien. Er wordt alleen gesproken, ook van, van de kant van de Verenigde Staten, over sancties. Maar ja. niet over het bewerkstelligen van een oplossing. En u zegt, dialoog is belangrijk. Uh, Turkije is er. Geweest. Daarnaast noemt u de Arabische wereld. Is dat uh, belangrijk dat de Arabische wereld dat doet? Zou dat niet vanuit Europa ook kunnen komen? Dat zou uit Europa kunnen komen ook. Maar ik, omdat hij de, de Syrische president die Arabische leiders kent... is hij misschien eerder ontvankelijk voor kritiek. En wil hij misschien dan eerder daaraan toegeven. Bovendien, het heeft nu al bijna vijf maanden geduurd. Dus hij zal ook eerder denken... we moeten iets uh, zien te vinden waardoor dit kan worden opgelost. Waardoor hij daar nog uit kan komen. Ja, Levent, minister minister Roosentaal zei net... de sancties die tot nu toe zijn genomen... die hebben wel enig effect gehad, maar niet genoeg. U zegt, die hebben eigenlijk helemaal geen effect gehad. Kan je het vergelijken met andere landen? Weet u een voorbeeld waar sancties uh, wel hebben gewerkt? Nee, die ken ik niet. Ik ken uh, wel allerlei voorbeelden waar het niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld Irak, jarenlang sancties. Zijn, uh, de minister had het trouwens ook over... dat de burgerbevolking daar niet door mag worden getroffen. Nou, het is heel moeilijk om een land, een regering... de beurs van de regering dicht te trekken... door bijvoorbeeld olie-export, energie-export. Als de regering minder geld heeft, heeft de bevolking ook minder geld. Want de rekening wordt hoe dan ook bij burgers neergelegd. Er is dan minder geld beschikbaar voor de, voor de bevolking, voor projecten of voor wat ook. En Zuid-Afrika, zat ik nog even aan te danken, hebben daar sancties uiteindelijk niet uh, geholpen? Ik geloof het niet. Ik geloof dat Zuid-Afrika juist ook een van de... Ze zijn er meer vindingrijk door geworden, maar ze zijn er niet echt door getroffen dat ze door die sancties het hebben afgeschaft. U zegt uh, dialoog. Uh, je krijgt het gevoel dat uh, op het moment dat er zo hard wordt ingegrepen... wat natuurlijk in Irak ook gebeurde... dat westerse leiders dan ook liever niet meer met zo iemand aan tafel gaan zitten. Zit dat er ook nog achter? Dat zit er vrijwel zeker achter. Uh, ja, wil je met die mensen omgaan? Wil je met de Syrische leiding omgaan? Nou, als je daar niet mee wil omgaan dan kun je ook geen bijdrage leveren. Dus je moet gewoon jezelf afvragen, denk ik, als politieke leider... Uh, wil ik tegenover mijn, ban, mijn achterban zeggen... ik ga niet met die mensen om, ik zet ze onder druk, ik tref sancties... of ik probeer toch nog wat te bereiken... en ik treed met die mensen in een dialoog, in een zogenaamd, of, of zoveel mogelijk constructieve dialoog. Beter dan roepen hij moet weg en uh, sancties instellen. Dus als je alleen maar zegt hij moet weg, dan kun je niet een goed gesprek voeren, nee. eh, denk ik. Nee en de kans dat iemand dan weggaat is ook niet zo groot. Meneer Van Dam, Koos Van Dam uit ambassadeur in Syrië. Ik dank u wel. Goed. We. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Mariel Hageman. Emotie domineert nu de beurs. Voor beleggers lijken geruchten belangrijker dan feiten en cijfers. Dat concludeert NRC Handelsblad. Wereldwijd schieten beurskoersen bij het vaagste gerucht naar beneden. En van het spaarzame goede nieuws is de houdbaarheid korter dan ooit. Dat beleggers zich zorgen maken is logisch, vindt de krant. Maar waarom wordt er zo heftig gereageerd? Een van de mogelijke antwoorden vond de krant bij een beleggingsstratege. Hij denkt dat elke belegger leeft met zijn of haar laatste beurskracht. Na de val van de zaken bank Lehman Brothers in 2008, zijn veel mensen geld kwijtgeraakt, is zijn verklaring, en beleggers zijn nu sneller geneigd om te verkopen. De economische crisis eist ook zijn tol op een ander vlak. Op de voorpagina van het parool valt te lezen dat de dakloze krant in Amsterdam vreest voor het voortbestaan. Te weinig mensen kopen de dakloze krant en er zijn te weinig advertenties en donaties. De stichting heeft nu zijn hoop gevestigd op een nieuw bedrijfsplan. En roept het publiek op de krant vooral toch te blijven kopen. De rellen in Engeland vormen naast de onzekere beurzen de hoofdmoot bij de BBC. Een van de best bekeken filmpjes op de site is het gesprek met de eigenaresse van een kapsalon. Zij voorkwam door heldhaftig optreden dat een paar honderd jongeren... haar zaak in Wolverhampton kort en klein sloegen. Ik stayed right outside until ze kwamen. En ik decided dat ik niet And my En mijn dochter was screaming, "Please, je mom, ik in. Ik zei, nee, ik ga niet my mijn shop. Ik sta op mijn voeten al die dag, soms 9 tot 7, om de geld te verdienen. om de rente voor dat plek en te kijken naar mezelf. En er was geen no manier ik daar leaving there, Dus so ik stayed there. De Britse regering heeft inmiddels toegezegd dat de schade aan huizen en bedrijven wordt gecompenseerd. De Erasmusbrug in Rotterdam wordt op 11 september een openbare concertzaal, valt te lezen in NRC Handelsblad. Minstens 375 muzici gaan samen proberen om een record te breken van het langste orkest ter wereld. Aan muzici geen gebrek in Nederland. De Volkskrant berichtte vanochtend dat er te veel muziekstudenten zijn, en ook te veel conservatoria. Zeker zes van de negen conservatoria zouden opgeheven kunnen worden. Dat vinden oud-bestuurders en oud-docenten. Noord-Korea heeft tegenover RTV Utrecht een eerste officiële verklaring afgelegd... rond de verdwijning van postzegelhandelaar Willem van der Bijl, valt te lezen bij het ANP. De Utrechter vertrok drie weken geleden naar dat land en sindsdien is niets meer van hem vernomen. Maar de familie hoeft zich geen zorgen te maken, heeft de Noord-Koreaanse ambassade laten weten aan de Utrechtse omroep. Everything is oké, dat is wat de So everything is okay with Mr. Van Bell? Everything is okay. Yeah, don't worry. Do you know where he is? Yeah, yeah, we are taking all the care for him. Just it's okay. Where in North Korea is Mr. Vanderbilt? I don't know. <laughs> just I can't give a uh, detailed information. I also just waiting information. Yes. But uh, just as the Pyongyang Times says, that's all. Everything is okay. Ja, de woordvoerder van de ambassade wil dus blijkbaar geen details kwijt en hem weet ook niet waar de postzegelhandelaar is, maar zegt dat wel goed voor hem wordt gezorgd. Maar op de een of andere manier klinkt het niet heel vertrouwenwekkend. Nee, dat klinkt het zeker niet. Uh, meneer Van Dam Koos, van Dam uit ambassadeur, u bent hier ook nog steeds. Dit klinkt niet fijn, hè? Noord-Korea. De vertegenwoordiger van de ambassade geeft de indruk alsof hij er allemaal wat van weet. Maar als je echt doorvraagt, dan weet hij. Weet hij eigenlijk op. helemaal niks. Een zenuwachtig lachje. Goed, dit was het mediaoverzicht. Na zessen, het is al bijna zes uur, zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar Duitsland, Italië, in verband met de schuldencrisis. En ook een gesprek met uh, staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want hij vindt dat de helft van alle mensen in de bijstand best kunnen werken. Tot zometeen.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 In een aantal wijken gaan jongeren met hun buiten over straat. En zijn gewoon rotjochies. Justice will be done. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.